De afdelingen spoedeisende hulp van ziekenhuizen signaleren steeds vaker de gevallen van kindermishandeling. Dat concludeert de inspectie voor de gezondheidszorg na een onderzoek in 90 ziekenhuizen. Volgens de inspectie is de situatie ten opzichte van 2007 verbeterd. Maar nog steeds worden gevallen van kindermishandeling door personeel van de spoedeisende hulp niet herkend. Er moet nog veel gedaan worden aan de scholing van medewerkers van de afdelingen spoedeisende hulp. Een aantal meldingen van kindermishandeling vanuit ziekenhuizen nam de afgelopen jaren toe van 216 in 2003 tot 1300, tot nu toe, dit jaar. Levens- en wasmiddelenconcern Unilever heeft de winst in het derde kwartaal fors zien dalen. De winst kwam uit op 1,1 miljard euro en dat is 35% lager dan in het derde kwartaal van vorig jaar. De omzet daalde met 2%. De winst daalde onder meer doordat Unilever meer uitgaf aan reclame om nieuwe producten in de markt te zetten. Topman Polman zegt dat de marktomstandigheden uitdagend blijven.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 Zandvoort heeft het, Zandvoort het. en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Eerst eventjes een uh, tweede uur aankondigen. En dan ga ik gewoon nog even verder vrolijk praten met, uh, met uh, de gast van de vorige uur. Maar we gaan uh, even aankondigen wat we in die tweede uur doen. Ook dit uur uh, komt vanuit Hotel Hoogland. Nou mag ik het doen, want uh, Ben heeft het... Uh, vorige Uur netjes aangekondigd. Wil dus... dat jij nee, nee, nee, nee. Ik ga gewoon even uh, zeggen wat <laughs> er is. Uh, medewerking, uh, natuurlijk, uh, de redactie in handen van uh, Nel Kerkman en Yvonne Roosendaal. We zitten in Hotel Hoogland. Uiteraard uh, straks uh, kunt u een bakje koffie halen bij Don de Grebbe, Want die staat niet buiten nog een sigaretje te roken. Dus het wordt er hoog tijd dat hij aan het werk gezet wordt. David Habig, verantwoordelijk voor de techniek en de muziek. En wat gaan we doen in dit uh, tweede uur? We gaan het volgende doen. Uh, straks gaan we praten met raadslid Willem Pape van de SZ. Uh, en dat is Sociaal Zandvoort. Want hij heeft zijn kandidatenlijst rond voor de verkiezingen van 2010. Dan om half twaalf ongeveer met Floortje Schut van woningstichting De Kei. Meedoen, meedenken en meepraten. Het is eigenlijk wel iets uh, wat, uh, wat een beetje aansloot op wat we het afgelopen uur uh, met Frederik Jans hebben gedaan. En dan als laatste, dan moet ik kijken, hebben we Ankie Jouwstra van het Genootschap Oud-Zandvoort. En dat gaat over de avond van het uh, Genootschap Oud-Zandvoort. En met als thema Edo van Tetrode. Maar dan is het alweer zowat kwart voor twaalf. Eerst tijd voor muziek. Het uh, was Richard Ashcroft. En de Furf uh, vond het uit. Het is uh, Bittersweet Symphony. 10 over 11 inmiddels uh, geworden. Of die Bittersweet Symphony ook geldt voor Sociaal Zandvoort. Dat gaan we nu vragen aan Willem Paap. Altijd een heel leuk bruggetje om daar eens eventjes zo naartoe uh, na toe te gaan. Je zit erbij alsof van wat kan mij nou gebeuren. De lijst is rond en uh, ik heb eigenlijk niets te verliezen. Ach, kom maar op. Ja, dus, ja, ja, we hebben natuurlijk alleen maar te winnen te winnen, een wereld te winnen bij ja, je ja, zegt. Ja, ja, nou, ja, Zandvoort te winnen, de wereld hoeft niet maar Zandvoort. Zandvoort, ja. ja. Begin, ja. We het begint bij Zandvoort, Zandvoort en daarna de wereld. Nou nee, we houden het bij Zandvoort. Okay. Maar je bent ook een Zandvoortse partij natuurlijk, Sociaal ja, ja. Zandvoort. En een Zandvoortse man ook, hè? Oh, ja. een paap, dus ja, juist, juist, juist, juist. Ja, de Zandvoortse kan het bijna niet. Nee. Well. <laughs> ja, jij het zonder wel. Dankjewel Benz. <laughs> het niet uh, de ja, De lijst van Sociaal Zandvoort. Ja. Laten we maar eens even gewoon die lijst eens even doornemen. Wie staat er nou achter Willem Paap? Want... Kees Visser. Kees Visser. Wie is Kees Visser? Ja, wie is Kees Visser. Die uh, zit al... Uh, 40 jaar 15, in het vak. Uh, 5 jaar uh, oh, ja. zit hij uh, bij mij. Hij ja. is bij SP. Die is overgegaan naar Sociaal Zondvoort. Dat hebben er een hoop gedaan volgens mij, hè? Uh, nou, er zijn uh, heel wat uh, leden die hun lidmaatschap bij de SP hebben opgezet. Ja, waarom eigenlijk? Mogen wij een stukje terug? Weet ja. ik niet. Ja, hoezo? nou, we praten heel snel over de sociale standpunt, maar misschien zijn er mensen die als we willen weten hoe dat nou gebeurd is. Ja, want dat is een. Ja, ja, ja de SP. Ver... Ja, maakt nou, niet zet, uit. We ja, ga ja, ja, gaan het nog maar voor de elfde keer vertellen. Ja, heel kort. Heel kort. Nou, de SP is een landelijke partij die eigenlijk niet mee moet doen met gemeenteverkiezingen. Waarom die meedoen? Uh, de SP is een partij die heel veel uh, landelijke stukken, uh, internationale stukken, uh, naar afdelingen uh, toestuurt. Uh, die je als bestuur en als uh, leden moet gaan lezen... Daar moet je een punt van maken en dat moet allemaal op een hele korte manier, want het, bij wijze van spreken je kan nu iets binnen, dat moet volgende week moet je naar Arnhem om ja. daarover te spreken. Oké, okay, dat, is, dat is in het groot. Dat was ja. jullie te groot, daarom ja. zijn jullie ermee gestopt ja. en daarom gaan jullie nu... Nou ja, ja we zonver... zijn niet gestopt, hebben we hebben eerst uh, lopen hey, gestopt met en de SP. daarna gestopt met de SP. Ja. En, daar, en toen heb jij verzonnen Sociaal antwoord Ja. Met een heleboel mensen van de SP? Uh. Van de SP's antwoord dan? In dit niet, ja, ja, ja. Uh, ja. Ja, ja, niet in bestuur. Ah, dat ja. Niet in bestuur. Daar zit nee. uh, één ex-SP'er. Ja. En mezelf natuurlijk. Ja. En mezelf. Ja. Ja. ja, ik moet altijd eerst de ander noemen. Ja, ja, ja, ja Dan mezelf ja, ja. toch? Ja. Maar goed, inderdaad. Dat is dus meneer Visser en, uh, en meneer Paap. Ja. ja. En al die andere mensen. Ja, Waar komen die komen die niet dan? van de SP af. Oké. Okay. Noem nog eens een paar namen. Henkeur. Waar komt die vandaan? Van Nooit politiek actief nee. geweest? Waarom nu ineens wel? Omdat hij dat interessant vindt en uh, sociaal zon voor het goede actiepunten heeft naar de bewoners van zon voor toe. En ook omdat het een lokale partij geworden is? Daar is, is dat uh, een, een, een, een trekker voor mensen? Ja ja, ja, ja, ja, het heeft wel mee te maken dat met een lokale dat partij geworden. Is. Ja, dan nog meer mensen. Want uh, je hebt Kees Visser genoemd die al jarenlang ervaring heeft uh, als SP-bestuurslid. Uh, ja. he? Hij is nu een ex-SP'er. Ja. Je noemt Henk Keur. Wie ja. zit er, er dan nog uh, meer op die lijst? Michael uh, van Es. Ja, dat uh, ook, is een, een bekende naam. Ja, dat <laughs> ja, ja, ja, is een bekende naam. Dat is een familie van die andere ja Ja, ja, van, ja. ja, ja, ja klopt. Ja. Uh, Daarna komt Janette Drees. Dat is, komt, uh, Drees. Mm -hmm. ja. dat is uh, familie van oude Drees. Dus uh, uh. sociaal bevlogen. Ja. ja, en ik zie ook nog de naam van Peter Zwijver. Zwijveren. Ja, ja. ja. ja. klopt. Ja. Ja. Die gaat, staat ook op de lijst. Die staat ook op de lijst. Ja. Ja. Komt uit het uh, oud-noord, weet ja. ik. Uh, dat, dat weet ik van zijn... Uh, dat is echt een uh, zo'n... Ja, jij bent ook een, uh, een oud-noorder, om het maar zo te zeggen. Ja, nieuw en oud-noorder. Ja, oké, okay, maar jij ja, ja, woont, ja. woont nu in de oud-noorder. Da dat ja. is eigenlijk een buurtje waar ik nog steeds dat proef. Dat echt dat, dat, dat die samenhang. Het gemeenschap ja, ja, ja. Uh, zien. Ja. Het zandwoord? Nee, ah, ja, dat ja, echt ja, een gemeenschap, ja, dat gemeenschap dat... zien. Daar wordt nog iets georganiseerd. Ja. En het lijkt wel alsof Klopt. daar gaat wat vanuit. Ja. Dat, dat is dus eigenlijk net... En dat, is die goed. Dat, moet meer ja. dat moet juist meerdere wijken Op buurten. Ja. Ja. Dat is belangrijk. Begint het ook nog steeds in de buurt, denk jij? Ik denk het wel, tuurlijk. Ja. Tuurlijk, dat is heel belangrijk. Ja. Dus is het ook en daarom even... hoop ik ook dat, dat er meer wijken of buurten dit soort dingen gaan organiseren. Het is heel belangrijk. Ja. Ja. Is, is dat ook... Zeker voor de sociale samenhang. Is ook van jullie insteken in het sociale uh, beleid dat jullie gaan voeren? Meer, uh, ja, meer de, activiteit, ja, buurt Ja, je, ja buurt en wijkgericht. Ja? Ja, ja, ja, klopt. Ja. Dat is heel belangrijk. Goed, ga ik meteen een open deur in trappen. Want na uh, naar aanleiding van die lijst uh, is het dan ook zo van ja, het moet meer gebeuren. Moet dat ook uh, ergens uit vandaan uh, komen? Wat bedoel je? Centjes? Oh, Dit soort okay. initiatief? Daar is, daar is subsidie voor. Nee, ja, daar is subsidie. Dat subsidies. Dat heb ik toen heb ik een abonnement ingediend en die is toen aangenomen. En uh, er is subsidie voor, voor uh, wijkfeesten en duurtfeesten. Ja. Ja, die, die wordt ook driftig gebruikt. En die wordt ook uh, heel goed, goed gebruikt. Goed gebruikt. Ja, ja. Ja, ja. Daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Uh, was dat dan raadsbreed uh, gesteund? Ja. ja. Oh, dus is het is heel opvallend dat dat toch uh, zo, uh, zo gedaan uh, wordt. Ja. Ja. ja, en het is toch heel belangrijk ja. dat nou, dat ja, gebeurt. De, de, de... ...wat mevrouw Jans ook net had... ...de, de, de samenleving uh, verindividualiseert ...en een aantal partijen... ...waaronder uh, Sociaal Zandvoort... ...wil dat gevoel weer terugbrengen. Dus. Ja. Ja. ja, maar ook de politiek wat meer weer terug... ...een beetje naar de, de inwoners voor te uh, brengen. Dus, dus, Gebeurt dus, dat u, er weinig de politiek ja nou, de nou, nou, uh, ja, nou... ...het komt ook natuurlijk de, de vergaderstructuur uh, Wij zien uh, toch... ...een heel andere vergader... je moet ...een, een vergaderstructuur moet je vinden... Waardoor de, de soms inwoners... ...zeker als het over hun buurt of over hun wijk gaat... ...weer betrokken raken bij de politiek, Dat ze denken... ...hé, hey, ik wil me daar wel eens mee gaan bemoeien. He, dat, dat ze weer op de tribune komen. Want nu heb je wel eens commissievergaderingen... dan kijk ik achterom... ...en dan zie je één ja, of twee mensen zitten. En dan gaat het over een, een stukje buurt. Ja. Noem eens een voorbeeld. Ja, zeg maar... ...er, er is een commissievergadering over oud Noord. Ja. ja. Dat mensen zich betrokken voelen bij het agendapunt dat in commissie besproken wordt... als het over hun buurt gaat. En, en jij constateert dat dat nu niet zo is? Nee. Hoe, hoe zou dat Klopt. komen, denk je? Ligt het aan, aan de vergadersstructuur? of de vergadersstructuur... Je mag, mag je daar horen? Jawel, maar, maar, maar men voelt zich toch op een afstand. Men durft niet zo in te spreken. Die drempel is te groot, te hoog, te groot. Nou, hebben we vier jaar geleden uh, gezien... dat het CDA wijkgerichte dingen ging aanpakken. Ik weet niet of dat allemaal goed terechtgekomen is. Uh, twee, drie weken geleden zat hier Gert Tone, die ging... Uh, wijkgesprekken voeren. Daar heb ik ook niet zoveel van gehoord, maar misschien dat het ook heel, nee, ik ook heel, heel goed gegaan is. Het is <laughs> ja. al best. En jij hebt het nu ook over, over, over wijken uh, wijk aanpakken uh, sociaal ja. in de wijk. Ja, dat zei, dat zei ik drie, vier jaar geleden ook al. Ja, maar ho, hoe ga je het nu, nu doen? Uh, nou, wij willen gewoon uh, straks uh, in januari uh, gaan we echt beginnen. Uh, we willen de wijk in, ook als politieke partij. We hebben eens een keer ook in, in Nieuw-Noord bij de FOMA gestaan... Mensen ook, ook vragen over bepaalde nee. dingen. Ook naar bijeenkomsten uh, organiseren mm -hmm. of naar, naar bijeenkomsten gaan. Hè, dat heb je ook natuurlijk. En dat willen we meer gaan doen. Dus meer naar de bevolking toe. Um, over, daar even terug. Ik heb van de week een stuk in de krant gelezen over de onafhankelijke huurdersvereniging Zandvoort. En daar stond onderin, de politiek was eigenlijk niet aanwezig. Zijn dat de dingen waar je dan wel zou ja. moeten verschijnen? Ja. Ja. Dan voel je, je dus als politieke partij betrokken bij de buurt. Ja. En dan laat je ook zien dat je er bent. En misschien ja. zeg je ook nog wat. Ja. ja, dat is een beetje het idee. Ja, dat idee, ja. ja. Maar ook andere dingen. is dus echt van de, oh, andere sociale dingetjes. Nee. Uh, buurtfeesten, je laat het zien. Ja, het, het, het, het sociaal zandwoord houdt niet op met, met buurtfeesten. Mm. De, de, de politiek is groter, toch? Ja, ja, ja. ja Hij is eigenlijk al ja, groter. Goed. Maar we gaan ik ga weer even terug naar de lijst. Uh, ja. die, uh, zo, uh, hebben deze mensen allemaal. Iets uh, waarmee ze ja, dat, dat in beweging kunnen, kunnen zetten, deze mensen. Jawel, jawel. Ja? Ja. Dus ook uh, echt wat, is een, wat, wat Ben zegt, hè? De, de politiek schitterde door afwezigheid. En, uh, ja. dat, uh, juist nee, dat we soort staan echt uh, als er een blok achter elkaar en, en we willen dit uh, echt uh, heel goed gaan oppakken. Ja. Want het is het belang uh, voor de inwoners van ja, hoe, uh, hoe groot is die achterban eigenlijk? Uh, wij hebben uh, elf leden. Ja, uh, heel actief. Veel, uh, negatief. Ja, uh, we hebben heel veel uh, vraag om mensen die lid willen worden. We ja. zijn momenteel bezig om uh, een, uh, een soort uh, lidmaatschappenbrief op te zetten. Ja, um, en, en, en uh, een soort uh, lidmaatschapkaartje wat je ja. kan geven op het moment dat ze met zouden willen lid worden. Ja. Er zijn veel mensen die dat willen. Waar, waar, daar zijn we waar, blij mee. Waar haal, waar haal je de, de leden dan vandaan? Uh, bij die komen vanzelf. Die, die komen moet ze vanzelf. nergens vandaan te halen. Niet? Nee. We, ja, want dat, dat, dat, dat verbaast mij dan. Uh. Nou, je nee, hoeft er niet uh, uh, aan, aan te uh, Mensen horen bepaalde zaken natuurlijk over ons. Ja. Ja. Merk, merk je dat al dan in Zandvoort zelf? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat ja. je op straat wordt aangesproken ja. en van... Ja. Dus dat is uh, wel... Uh, Vraag maar als uh, in de vormen van iemand gewomen. Dan hoor Is het zo? Ja, dat is ja. zo. Ja. Nou, is het, uh, het is bekend dat de Zondervolse partijen niet schitteren van uh, overmatige ledentallen. Dus uh, met 11 score je volgens nou, mij best wel redelijk. Ja, zeker van lokale politieke partijen. Uh, het ja. is groeiende, dus uh, we zijn uh, heel blij. Wat zie je nou... Uh, we gaan stinkend ons best doen voor de inwoners Je hebt Je, je ja. hebt geformeerd. Je hebt een kieslijst. Ja. En, en wanneer komt kiezen ervan aan. Dat vind ik dan wel veel interessanter als ze ja, acte... ja, ja, ja, ja, ja. En, en zo ja heb je al iets. 1 hey, januari. Uh, en heb je nu al speerpunt? Ja, ja hij, als? hij is uh, zo goed als klaar, dat ga ik nu nog niet vertellen. Ja, dat zei ik <laughs> Ja, ja, ja, je ja, ja, Ik 1 januari. 1 januari. Nee, maar ik ga geen ik voorschotje innemen op iets. Nou ja, uh, kijk, roepen, we gaan niet wel wat zeggen. Uh, ja, uh, ja, ja We gaan ons niet inzetten voor de inwoners van Zandvoort. Dat is dat al dat, dat is, is dat is een containerbegrip. Ja, maar ja dat is uh, een containerbegrip. Mag ik zeggen? <laughs> <Ja>. <laughs> dat is hetzelfde als uh, balken die niet zegt uh, of die nou wel of niet naar Europa gaat. En vervolgens gaat er ja, een klein juist. deurtje open. En er gaat toch een deurtje open? maar goed. Ja, ja, ja. hij uh, ja, ja, heeft toch een deurtje. Ik zeg, we gaan is ah, nou we in zitten, zitten. voor, zitten. voor Zandvoort. Ja. Uh, Nou ja, goed de, om maar eens uh, te zeggen hoe. Uh, dat die wordt wel eens vergeten. Oh ja? Ja. ja is ja, Kijk maar als nou, nou het parkeerplan wat er nu ligt. We ja, worden dan Sandford vergeten. Nee, dat, serieus, worden de standwoorders dan vergeten? Ja, wordt er niet geluisterd? Nou, dat begint een heel klein beetje te komen, maar het moet eigenlijk Druk, wat meer. Hè? Hebben, hebben ik vind het gewoon de belangrijk dat bij wijze van spreken een college, ja, dat die één keer in de drie maanden de wijk ingaat. Dus keer om zich heen gaat kijken wat er is. Wat er, is. Ze wat er gedaan veel, moet worden. Zitten er Zit ze veel te veel binnen. Moet er moet veel meer buiten zijn. Ja, een oud-wethouder ja. heeft mij ooit eens aangesproken dat dat inderdaad uh, te weinig gebeurt. Ja, nog steeds. En, en dan die moet je oud wethouder je die je deed dat regelmatig zijn. Ja, het dus. ja is, is dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Want je zit natuurlijk in het college. Je zit natuurlijk nu ook in de raad. Ja. En het zou dus uh, uh, veel simpeler zijn om um, deze uh, uitspraak in, in, die, in diezelfde raadszaal te doen en, en te proberen met al die andere raadsleden die college daar in de buiten te sturen. Dat ja. kan je dus nu al doen. Dat is dus niet iets waar je pas voor daar aan hoeft te beginnen. wel natuurlijk. een nieuw college. Ik houd eerst straks misschien een nieuwe raad die misschien heel andere inzichten heeft. Ja, maar wat, wat Jaap ook zegt, dat inzicht dat men de buurt in moet, bestaat al jaren. Ja, ja, maar, maar, ja. Maar, maar het gebeurt alleen niet. Maar dus doen jullie er zelf dan ook weken? wat aan nou, dan? zeg van, dat buurt niet. Ja? Maar ja, Social Zandvoort gaat wel de buurt in. Nou, daar gaan de buurt in, ja. Wanneer, en dat gaat, dat, we wanneer gaat dat beginnen, dat je de buurt in? Ik neem ik aan dat je, dat je uh, toch een, een stuk promotie wil doen voor, voor je nieuwe partij. Ik denk uh, begin januari al meteen.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 ja maar moeten jullie dan niet als speerpunt dan in, de, in het sociaal zandvoort dan uh, niet alleen uh, zeggen nou, daar van blijft ook niet ja gaan, ja, ja dat, dat is leuk die, die en die belofte gaan niet alleen, die, belofte, die, die, uh, die, die zal die, die zal ik dan ook hier gestand uh, houden ja, niet, daar zal ik je aan houden ja, dat ik wel want het, is, uh, het het valt na mij altijd op dat Na de verkiezingen zal je zien dat wij meer de buurt ingaan ook dus na de verkiezingen niet ja. alleen voor maar ook daarna want we willen graag horen wat mensen ja maar dat, is, dat is een dat hele is goeie, juist, maar dat is, ja. dat is dus juist wat de PvdA nu doet. De PvdA gaat nu de buurt in. Ja. En die zegt tegen die booners, kom maar, kom maar, kom maar. De violatie is ja, niet precies nee, dat, Nou ja, het is, nee, nee, nee, nee. is niet alleen een, pro, een, een probleem wat bij die partij speelt. Nee, nee, nee maar nee, bij want, elke partij. Ja, en wij gaan, wij gaan dat veranderen. Dat is niet helemaal juist. Want het idee van de PvdA is, de buurt vertelt iets. Ja. En dat gaan we opnemen ja. in het programma. En in het verkiezingsprogramma staat dat en dat en dat, dat. Bijzonder voor de buurt. Ja, dat maar zien. jij begint pas 1 januari. Ja, dat moet ik je zien. Ik ook. Ja. Maar als je er pas 1 januari mee begint, nou. dan heeft hij niet uitgesproken. Dus ja, het moet ja nou, Dan kan je toch veranderen. Nou, kijk, wij hebben, uh, het kiesprogramma is zoveel klaar, ja. dat er natuurlijk altijd bepaalde zaken nog bij ge, uh, geschreven kan ja, worden. Dat kan altijd. Op het moment dat je hem echt naar buiten gooit, zeg maar 1 januari, of, uh, dan, is het, dan staat hij je. Ja, hoe moet ik mij dat voorstellen? Ja, nu is het ja. nog gewoon. Dus, <coughs> kies, hoe dan moet dan ik, dan ik dan mij dan dat... Ja, of af. Ja, hoe moet ik mij dat voorstellen? Wordt er dan uh, een verkiezingsprogramma waar jullie bij bijvoorbeeld even kijkt, je bent geschreven scheef over naar de Partij van de Arbeid, nee. en zegt van, nou, dat is een leuk punt. Nee. En wij nee. zullen dat nog even verder aanscherpen nee. en uh, zoiets? Nee, nee, nee, nee. Nee? nee, dat vind ik heel laag, als je ja? dat doet. Ja. Nou, je moet juist uh, Ja, maar ja. vind ik laag, dat zou ja? ik nooit doen. Nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. Nee, nee, nee. Als ik nou iets lees van een andere partij bij mij spreken, dan zal ik dat nooit in mijn eigen uh, programma meenemen. Dat vind ik heel laag. Ja. En er zal wel wat uh, in je staan wat wij ook hebben. Alleen misschien uh, andere bewoordingen. Ja. Ik denk dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. Niet de, veel. Verkiezingsprogrammas. Ik denk dat het algemeen uh, ja, bepaalde punten natuurlijk wel iets uh, anders is dan de ja, andere nu partij. Al zijn verschillen om ja, te gaan, zo te zeggen. Ja, ja. ja, zoiets, ja. ja, ja, ja. Maar over het algemeen zou alles wel weer hetzelfde een beetje zijn. Net zoals uh, vier jaar geleden. Dat was ook niet echt allemaal hele grote verschillen in verkiezingsprogramma's. Nou, hebben wij ze hier toch vier jaar geleden allemaal gehad. Ja, ja, dat weet ik. En we gingen ja. allemaal wat goed doen voor Zand. <coughs> ja. En nog geen drie maanden later begon men te zaken aan elkaar stoelen. Ja, dat viel mij ook op. Ik... We, we dus zijn wij zijn ook... zeer benieuwd. We zijn zeer benieuwd. Nou, het kon... worden we wel kleine stoeltjes dan. Hè? Ja. Als je je poten eronder <laughs> <Ja>. uit haalt. <laughs> goed, ik dank ja, je voor je, uh, voor je komst. Dank je wel. En uh, veel... Succes en wijsheid en uh, geluk met, met, uh, met het uh, plan van de Sociaal Zandvoort. We hebben alle vertrouwen erin. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Het was Joes en de Doer samen met uh, Nene en Jerry met Seven Seconds. Het is uh, half uh, twaalf inmiddels uh, geworden. We gaan praten met Lidie van der Schaft van de woningstichting De Kei. Want er staat op het blaadje iets heel anders, maar uh, waarom hebben ze uh, u uitgekozen? <laughs> ze hebben mij uitgekozen omdat ik de vestigingsmanager ben van De Kei Zandvoort en uh, er ook iets over kan vertellen denk ik uh, over het onderwerp. Vestigingsmanager. Yes. Dus uh, er is natuurlijk een grote kei, ja. die zit in Amsterdam. Ja. En dit kleine keitje, dat zit hier in Zandvoort. Ja, die kleine kei uh, wordt hier gerund vanuit, uh, gewoon vanuit Zandvoort. Ja. Uh, en uh, bij de fies... de Wat? Dan een kiezel? Dan loopt iemand acht uur langs, je had een kiezel. U... <laughs> ja. Een kiezel, nee hoor, het is geen kiezel. Nou ja, ja. Ah. een kei. Ah. <laughs> Klein keitje, daar, nou ik zei het toch al. Maar ja. goed, uh... Nou, laten we zeggen dat de vestiging een kei van de vestiging is. Ja. Kijk, dat, uh, willen dat willen we horen. Nee, ja. dat heeft te maken met de fusie dat wij uh, heel erg uh, proberen... En dat Uitdragen dat wij uh, die lokale verankering in Zandvoort heel erg belangrijk vinden. Ja. Dus vandaar dat er gewoon een aparte vestiging is, redelijk autonoom, uh, die uh, een aantal dingen doet die gewoon goed zijn voor Zandvoort. Ja, want uh, jullie zijn gefuseerd hè, met, ja. uh, met, uh, ja. met, met EMM. Tenminste, ja, de naam is ook uh, meteen van. Uh, ja, is veranderd. EMM is nu de Kei geworden. Klopt. Zitten daar dus nog oude EMMers op dat kantoor? Jazeker. Ja, zeker. <laughs> ja, hoor. toen de fusie uh, plaatsvond. Uh, is dat ook bedongen toen? Nou, nee. Altijd bij fusie gaan er natuurlijk uh, plaatsingsgesprekken plaatsvinden van goh, welke mensen werken er allemaal en welke komen in aanmerking om gewoon door te gaan in de functies en? en dat is ook gewoon gebeurd. Zat daar ook een gedachte achter om juist toch die mensen op die plekken te houden omdat ze een bepaalde binding ook met Zandvoort hebben en weten wat er speelt. Ja en nee. Uh, ik denk dat het... Uh, of het heel belangrijk is dat je uit Zandvoort komt... Uh, dat is maar de vraag. Want het, kan ook een, het heeft ook een lastige kant. Ja. Uh, mijn collega's zeggen altijd... Als ik zaterdag in de winkel loop... Dan, uh, dan uh, spreken mevrouw. mensen mij aan. Precies, ja. mevrouw en meneer. En dat kunt, is niet altijd even, Precies, dat is niet altijd even prettig. Dus soms is het heel goed om juist niet hier vandaan te komen. U, wo u woont niet hier? Het? Nee, <laughs> dat, dat heeft u op, goed geraden. Dat, dat op meer? Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Ik Net woon in dus. Opmeer. <laughs> Opmeer ook een, een van de leukste plaatsen. Een van de, plaatsen. de leukste plaatsen in Noord-Holland. Precies. Maar dat even niet daarover hebben. En dat is, nog, dat is ook nog een plaats waar men elkaar groet. Ja, ja dat, dat klopt. Heb, precies. Ja, dat klopt. Daar hebben we het ook over gehad. Maar uh, we gaan even terug naar het onderwerp eigenlijk ja, precies, waar we het over ja. hadden. Ja. Ja. Want uh, meedoen, meedenken, de buurt uh, verfraaien plannetjes maken met z'n allen. Uh, dat is de opzet die jullie nu gaan doen. Er komt een, een, een avond... In de Tontenstraat, in, in het kantoor. Ja. Welke dag was dat? 12 november. 12 november. Uh, jullie hebben uitnodiging gestuurd naar een aantal buurtcommissies. Bewoners bewonerscommissies. bewonerscommissies. ja. Leeft dat, een bewonerscommissie? Nou, ik, ik heb net een rondje kennismaking, want ik werk nog niet zo lang bij de Kij, vanaf uh, april. En ik heb net een ronde kennismaking met alle bewonerscommissies gedaan. En ik uh, ben, ja ik, het is altijd heel prettig om te zien hoe betrokken mensen bij hun buurt zijn. Uh, vandaar dat we ook de bewonerscommissies hebben uitgenodigd als eerste. Een beetje, het is ook op advies van de huurdersvereniging. Uh, wij, uh, in Amsterdam was, uh, wordt één keer per jaar een grote bijeenkomst voor de bewonerscommissies georganiseerd. En het was even de vraag, moeten onze bewonerscommissie van Zandvoort nu mee in Amsterdam? Nou, dat vinden we niet, want nee, we nee. hebben het hier over Zandvoort. Zandvoort. En toen heb, heeft ZVH ook gezegd, weet je, het lijkt me veel handiger als we het gewoon hier zelf in Zandvoort organiseren. ZVH is de Zandvoortse, is de Zandvoortse huurdersvereniging. Ja. En uh, dat hebben we gewoon uh, met plezier opgevolgd. Ja, hoe is dat uh, contact ook met uh, de Zandvoortse huurdersvereniging? Nou, Die is wat lastig omdat uh, de, uh, het bestuur uh, wil gaan stoppen. En zijn bezig met nieuwe bestuursleden te zoeken. En ja. dat is een moeilijk uh, traject. Ja. Het blijkt dat het uh, voor heel veel Zandvoorters dus niet uh, uh, de eerste prioriteit is om in een huurdersvereniging te gaan. Maar u zegt net, de, bestuurs, uh, de, de bewonerscommissies die zijn wel... Uh, ja actief. Ja. Het zou toch logisch zijn dat als je in zo'n bewonerscommissie zit en je ziet de huurdersvereniging een beetje in het putje raken, dat je daarin gaat zitten. Ja, maar je ziet dat bewonerscommissies heel erg betrokken zijn bij hun eigen woning. en hun eigen complex. Het is kleiner. En als je in een huurdersvereniging wil, dan moet je dus over heel Zandvoort gaan meepraten. En, nou dat is misschien ook precies het probleem van de hele participatie. Uh, dat is zo aan het veranderen. Hè. De vroegere vrijwilliger die in de besturen ging, kennen het allemaal wel. De woningbouwvereniging vroeger nog, maar ook de Rabobank met zijn eigen vereniging en zo. Vroeger was dat normaal. Hè. De mannen gingen allemaal in die besturen. En je ziet dat dat afkalft. Mensen hebben geen zin meer om, om uh, een aantal keren per jaar uh, te vergaderen. Uh, vinden dat moeilijk? Dat wordt een beetje de rode draad van deze uitzending, geloof ik, die vrijwilligers. Maar ja. het komt ja, ja, dat komt steeds weer dat terug. Nou, ja. Maar ik wil even terug naar die, die, die bewonerscommissies. Dat leeft dus wel, want het is ja. redelijk betrokken, mijn wijk. Ja. Uh, groen, uh, lantaarnpalen, uh, nieuwe douches bouwen. Ja. Dat zijn dingen die spelen bij, ja. uh, bij die commissies. Ja. Wat wil je horen op zo'n avond? Nou, dat is wel leuk. Want we hebben natuurlijk niet alleen de bewonerscommissies uitgenodigd. We hebben ook andere belangstellenden uitgenodigd. Omdat we juist op zoek zijn naar... Welke? Uh, gewoon huurders die bij ons huren. Okay. Die zijn hartstikke welkom. Omdat wij merken dat ook de bewonerscommissies... Um, met alle respect, maar ook vaak degene zijn die al wat ouder zijn. Uh, uh, die ook gewend zijn om wat mee te denken over hun eigen buurtje. Maar wij zijn op zoek naar al die andere mensen die bij ons huren. Wat meer uh, aan uh, de onderkant? Wat meer naar de jongeren toe? Jongeren, dus, ja. uh, maar nou niet eens jongeren. Het nee. is jongeren tot 55. Ach, ja, ja, ja. ja oké. Okay, mag je niet uit? Maar, maar, het, maar het is. Het is Nee, maar het, het zijn, wat u net zegt, meestal de ouderen die in de, de kar trekken. Klopt, klopt. En wij willen graag de jongeren, en, in ieder geval die tot 55, ook eens horen. Er zijn natuurlijk, omdat je het over ouderen en jongeren hebt, uh, oudere huurders, jongere huurders. Hoe is de, hoe is de verhouding ongeveer? In de in het in de bij ons in, in, in de vereniging? Nou ik, ik heb in de in de bewonerscommissies heb ik van, uh, van de 40 mensen die ik misschien heb ontmoet uh, en misschien vijf gezien beneden de 45? Dat is niet veel eigenlijk. Nee. nee. Toch wonen er uh, een heleboel jongeren luien in, uh, ja, in, in, in juist. Ja. Nog even over dat meedoen, meedenken en meepraten. Het is eigenlijk een, een, een verhaal wat, wat een beetje nu, het is al derde, achtereenvolgende onderwerp, volgende hadden Wat eerst in het vorige uur Frederik Jans met uh, de dag van de dialoog. Dan ja. komt uh, Willem Paap met uh, zijn uh, sociaal standpunt en die wil ook uh, wat uh, daar uh, aan doen. En nu ook de woningstichting die hetzelfde doet, Gebeurt dat, uh, moet dat uh, wat, wat u betreft veel meer gebeuren... om juist te weten wat er onder ja, de mensen die een, een woning huren van, uh, van de stichting De Kei... Nou, ik vind niet dat het, uh, ik ben niet ook... Met... Maakt dat ook wat meer betrokkenheid? Van dat die, Dat Natuurlijk. die huurder dan ook weet van, hey, er is een goede ja. woningstichting die ook luistert naar uh, mijn... Uh... Ik zeg altijd, wij doen het goed als mensen bij ons binnen durven te komen... en hun vraag durven te stellen, ja. zodat wij antwoord kunnen geven... En dat is waar je naar op zoek bent. Van welke vragen leven er eigenlijk bij onze ja. huurders? Mm -hmm. En die zijn heel divers. Die, worden, die zijn steeds diverser. En, en dat is goed om met elkaar daarover in gesprek te gaan. Daar zeg ik wel gelijk bij. Want dat is wel vaak een misverstand. Participatie is wel wederkerig. Ja. He, dat betekent niet uh, van uh, ik stel mijn vraag en u lost het maar voor mij op. Nee, participatie is dat je met elkaar in gesprek gaat. Van wat gebeurt er nou eigenlijk in die wijken? Tweezijdige verantwoordelijkheid. Ja, u wil niet weten hoe vaak wij vragen krijgen over een hond die veel blaft, of de buren die lastig zijn, of nou, de jongeren die hangen, of de vuilnis die op straat gegooid wordt, of nou bedenk het allemaal ja, maar. Ja, maar dat is natuurlijk lekker makkelijk. Ik ga ja. naar de, de Tomsterstraat dus en zeg uh, van ja. mijn buurman Jaap Kopen maakt elkaar al een heleboel herrie. Ja. Doe er eens wat aan. Precies. En waarschijnlijk zeggen je dan tegen mij, zou je niet eerst even met Jaap gaan praten? Ja, bent u al eens een kopje koffie bezig te drinken? Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar stel ja. dat dat nou op een weerstand, uh, op een bepaalde uh, ja, iets, iets waarom meneer Zonneveld dan niet bij mij op de koffie komt. En is het dan niet een soort van mediator die dan zegt, ja, van, uh, we gaan ja, we ja, het even met z'n drieën doen? Er is net een prachtig project gestart in Zandvoort, buurtbemiddeling, waarbij uh, vrijwilligers opgeleid worden ja, om dat uit te voeren ja. uh, en daar gaan wij uh, maken wij natuurlijk nu gebruik van dat is heerlijk ja, ja. ja. mensen moeten weer met gewoon met elkaar in gesprek uh. ...komt je eigenlijk weer uit op de, de dag dialoog. van de dialoog. Is dat zo? Dat is, ja, ja, ja. Dus, ja. Dus, uh, nou, dat is, dat is duidelijk. 4 ja. november. Misschien ja. een idee om ja. als uh, woningstichting daar ook even... Uh, een tafeltje te... neer te zetten. Lijkt ja, ja, me heel goed. Ja, ja. Nou, ze is net weg. maar ze, ze, het... Weg, maar ze heeft het uh, allemaal achtergelaten. Dus ja. Ja, ja, het is, ja, het is maar een uh, idee om... Uh, ja. Ja. Ja. Nou, het is, het is geen slecht idee, want je, je wil meepraten. Je wil mensen met elkaar laten praten. De problemen zouden veel makkelijker opgelost kunnen worden... ...als ik inderdaad bij meneer Koper op koffie ging... ...en ze nou luisterde meneer Koper... Je maakt al erg veel herrie. Ja. ja is het Mensen zijn terughoudend. Precies, komt het misschien omdat uw oren wat minder worden? Hè, zo simpel kan het zijn zo simpel kunnen zijn. Ja, ja, ja. Um, nou heb ik, maak ik geen herrie hoor, want ik lees veel. <laughs> Kijk. Hij draait het toch wel weer een punt aan. Weet je, als ik bij ja. mijn, mijn zoon woont op driehoog hoog in Amsterdam en als ik bij hem binnenkom, dan zegt hij: "Mam, wil je je schoenen uitdoen, want ik stamp." Daar kan je ook al last van hebben natuurlijk. Hè? Ja. Nou, dat is zo. Ja, daarom. Dus je moet soms ben je er helemaal niet van bewust. Ja. Uh, en uh, moet er even op gewezen worden. Moet iemand gewoon even tegen je zeggen, weet je dat je stamt? Ik zeg, oh ja, dat is waar. Dat weet ik. Ik, ben, ik heb een Inmiddels vrij stevig vanloop. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar je, dat, moet het, je moet het inderdaad, moet je het weten. Het, en dan uh, moet je durven zeggen, sorry. Dan doe ik ja. een schoen uit. En ja. ja. er is toch helemaal eigenlijk niks mis mee om te zeggen, juist sorry. Het maakt maakt Het is inderdaad het derde gesprek waar we weer een beetje van het onderwerp afdwalen. dwalen. We zitten nu weer bij Media. Mee doen meedenken en Nou Wat belangrijk is denken om te zeggen is dat die avond bedoeld is om erachter te komen welke vormen mensen leuk vinden. Want we hebben het net over de huurdersvereniging en de bewonerscommissies. Dat is een traditionele vorm van participatie. Mm. En we merken dat soms vrijwilligers vinden het leuk, of huurders vinden het leuk, om gewoon eens over een thema mee te praten. Ja. Of eh, participatie is veel breder dan alleen maar praten met elkaar. Mm -hmm. Participatie is ook dat je, als de buurman ziek is en zijn hond moet uitgelaten worden, dat je even helpt bij de hond uitlaten. Nou, dat is eigenlijk waar we achter willen komen. Wat is nou eigenlijk participatie? Wat willen we daarin? Proberen jullie ook met dit uh, verhaal ook een ja met elkaar? Dus het is eigenlijk ook weer, dan kom je dus weer op het verhaal tweezijdig van klopt. Om ja. een soortement van gemeenschapszin toch weer op gang uh, te ja, brengen. Ja, natuurlijk. Daar heeft het mee te maken. Je leeft met elkaar in een dorp. Maakt, maakt dat, ja. Dat, dat maakt dus ook een onderdeel uit uh, meedoen, meedenken en meepraten. Ja. Dat, dat heeft daar wel mee te maken. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Dat is ook verantwoordelijkheid nemen. Dat je met elkaar leeft uh, in een dorp. En dat je het met elkaar plezierig kan maken. Hm. Ja. Dat ja. kan als je inderdaad met elkaar praat. Ja. Ja. ja. Goed. Um, we zijn eigenlijk wel, ik ben eigenlijk wel zeer benieuwd naar de, de, de uitslag van, uh, van deze avond. Ja. Dus uh, ik wil het volgende <laughs> een keertje over hebben nog. Ja. Uh, we gaan uh, verder praten met anti Jouws en zo. Dus we uh, bedankt u voor uw komst. Graag gedaan. Uh, ik wens u veel plezier op die avond. En ik hoop dat er heel veel mensen komen. Ja, dat hopen wij ook. Dank u wel. Ik herhaal het nog even één keer. 12 november uh, organiseren uh, de woningstichting De Kei. Een themaavond voor de bewonerscommissies. En dat uh, zal en de dan huurders. Ja, en de huurders. Start om half zes en eindigt om negen uur en vindt plaats in het hoofdkantoor of het hoofdkantoorja van de, de kei hier in Zandvoort, Tomselstraat 1 in Zandvoort. Curbside prophet with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket to come. I'm just a curbside prophet with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket, yo hey. You see, it started way back in NYC. I stole my first rhyme from the MIC at a West End Avenue at 63. It's the beginning of a leap year, February 96. When a guitar picked her up in the mix, I committed to the it like a nickel bag of tricks. So, well, look at me now, look at me now, look at me now, now, now, now. I'm just a curse, I'll drop it with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket to come. I'm just a curse, I'll drop it with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket, y'all. But I bet and bet and bet, and I have no regrets that I bet my whole checking account because it all amounts to nothing up in the end. Well, you can only. Been paying close attention to the Will and Elsa style, like a, a band of gypsies on the highway. While as I'm a one man wishing on the California skyline, drive up the coast, I'm bragging, I boast because I'm picking up a place I making a tie, like Space goes raising its toes to the highway patrol with the most. But my cruise controls on coast, cause I'm torn around the nation on extended vacation. See, I got Elsa the dog who exceeds my limitation. I say, I like your style, crazy pound up. You need to ride? Well, come on, girl, hop in the truck with the. I'm just a curbside prophet with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket to come. I'm just a curbside dropping with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket, y'all. I'm just a curbside dropping with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket to come on. I'm just a curbside dropping with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket, y'all. See, I'm a down home. Nick, undercover with my guitar here, I'm ready to play And I'm a sucker for Philly Got a natural ability, geared The freestyle Look at my flexibility Dangerous on the mic, my ghetto hat's cocked right All the ladies say Yo, that kid is crazy We got the backstage baddies Taking more than they can get, they say What's up with MRA? Uh, hey, hey, hey, hey, uh, hey. Something's different in my world today Well, they changed my traffic so Today, a where they changed my shopping site to a bright yellow. I'm just a curbside, private love, a curbside, brother love, a curbside, brother love, a curbside, oh, come on, I'm just a curbside, private love, waiting for a rocker to come. I'm just a curbside, brother love, a curbside, brother het is inmiddels 14 minuten voor 12. Ja, op, uh, op commentaar van Ankie Jousta, de vicevoorzitter van het Genootschap Oud-Zandvoort... die bij ons aangeschoven is, Ankie. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen, Tom. Ja, de vicevoorzitter. Ja, jij had mij nog niet gehoord, ik heb ik begrepen. Wel, maar. Ik ben wel gewassen vorige <coughs> maar... Oh, dat is het goed. Er komt weer een avond van het Genootschap Oud-Zandvoort. Wanneer is die avond? Die avond is uh, vrijdag 6 november. Dus volle... dat is aanstaande vrijdag. En dan is er weer een volle bak in de krocht. Nou, dat la laten we dat hopen. En we zijn tegenwoordig goed voorbereid. Want we hebben dus een extra beamer die ook in de foyer... Uh... Dat is voor de VIP-klanten. Nou, ja, wie dat wil. Ik bedoel, uh, men mag zich voelen zoals hij <lacht> zich voelt. <lacht> nee, het is altijd uh, heel gezellig en heel leerzaam uh, bij ja. het want dat vind ik. Uh, mag ik even terug naar afgelopen zaterdag? Uh, in de krocht, of was het al 14 dagen geleden? Uh, ja, vandaag 14 dagen geleden. Hoe was ja. dat? Uh, nou, het, het liep uh, eerst uh, moeizaam. En ik dacht, uh, oh hemel, uh, hebben we onze hand overspeeld, omdat het al de derde, of de derde keer is. Ja. Maar langzamerhand kwam het op gang en het was mooi weer, dus we konden die nooddeuren openzetten. Dus dan ben je ook goed zichtbaar, ja. want dat is toch wel een beetje, vind ik het bezwaar van de krocht... Dat het van buitenaf, ook al hang je spandoeken, hang je ballonnetjes op, uh, mensen toch niet in de gaten hebben wat, wat er zich binnen afspeelt. Mm -hmm. Dus dit was fantastisch, veel mensen op de been, okay. veel mensen binnen, zeer geanimeerd, dus het was achteraf een fantastische dag. Mooi. Dat maar ik heb wel met Arie, uh, onze secretaris, uh, al een voorschotje gegeven. Is dus Arie Koper nog? Arie Koper, ja. Of, uh, of we niet in het vervolg gewoon een uur later... En dan tot vier uur. Okay, in plaats van 10 tot drie, van elf tot vier. Want ik, ja. lekker, in, lekker in de middagtijden gaan zitten. En ja. dan hoop je wat uh, ja, na, precies, na de lunch meer, wat, wat aanlopen. Goed, nou, ja, nou Goed, hartstikke leuk dat het weer een uh, succesvolle dag geworden ja, is. Zeker weten. Maar we gaan nu weer over de, de avond ja, hebben. En nog Edo, even met dank aan alle verenigingen die meededen. Hè, want het is ja, natuurlijk... Nee, het is niet alleen genootse Wij, hebben het, van wij, van het, wij hebben het initiatief destijds genomen. Maar ik bedoel... Het groeit. Dus, ja, heel veel uh, organisaties aan mee. Ik noem de naam Edo van Tetrode. Ja. Paasbelt. Nou, de... Sorry? Paasbeld. Kijk, dat is nou het eerste wat bij iedereen opkomt, paars... hè? He? Het paasbeld. ja. ja. Nou, Daar denk ik altijd aan. Dat is ook zo. Nou, uh, toen, ik, uh, toen in het genootschap het idee geopperd werd om over Edo van Tetrode te praten, uh, omdat de familie uh, had uh, aangegeven dat zij toch wel heel veel materiaal hadden, uh, vond ik het heel leuk om te doen, omdat ik Edo al vanaf 1966 persoonlijk ken. Toen zat hij in de politiek, Pieter ook. Ik heb daar ook een plaatje van, dat verkiezingsprogramma 1966. Ja, het plaatje hoor, het verkiezingsprogramma, daar gaat het in deze avond niet om. Nou ja, dus, het is natuurlijk wel een begin, ja. toch? Dus, uh, van, ja, van zo lang ken ik hem. Hè, als voorzitter van de VVD en, en natuurlijk als de bedenker van het uh, paasbeeld, uh, eiland van de, van de joke, de pride joke. Later heeft hij mij gevraagd of ik uh, in het comité van de stichting Fly Away... dat is een vliegerconsortium. Hè, Edo had een voorliefde <laughs> voor mooie kostuums. Nou, daar laat ik ook plaatjes van zien. Hmm. Uh, mooie uitdossingen. Hè, hij had een steek op. Hij noemde zichzelf secretaris-generaal van het 1 april-genootschap. Uh, daar ja, hoort een steek bij. <coughs> ja, uh, ik bedoel... Het was een flamboyante uh, een, een man in alle opzichten... Uh, die, uh, ja, en toen ik dus bij uh, Olivier, die dus het archief van de familie beheert... Uh, en ook in het oude huis waar Edo uh, tot het laatst gewoond heeft, uh, kwam... Uh, toen vroeg ik aan hem, wat uh, zou jij als titel voor deze avond voor je vader uh, zien... Want heel veel mensen kennen we natuurlijk nu... ...omdat Nel die serie weer begonnen is in de krant... ...over beeldhouwwerken, ja. Paarseiland, ja, beeld. Ja. Nou ja, goed, dus uh, kom het je als wel op ja. beeldhouden. Het was hè? een briljante vondst overigens. Ja, want, ja, Heel Zandvoort, ik heb het er nog steeds over, nou, Dus ja. Ja, precies. Dus, zei Olivier... Uh, ...ik vind beeldhouder en Zandvoort promotor. Ja. Want hij heeft natuurlijk door al die ludieke dingen... ...zoals dus... Uh, nou ja, de fonds van het Paas en het beeld, wat het begin is, is van de pride Joke. Nou, welke corrivee hij niet naar stand heeft gekregen? Hè, ik heb daar een paar voorbeelden in mijn ja. presentatie van. Want daar alleen al zou ik een avond, avond over kunnen vullen. Kunnen vullen. Ja. Ja, ja, ja. Hè, dus je moet wat, wat, wat krenten <coughs> uit de pap uh, vissen. En uh, nou ja, hij heeft, ze hebben een, uh, een, een ereloeres uitgereikt aan Prins Bernard. Ze zijn daarvoor op Paleis Soesdijk ontvangen. Dat soort dingen. Hij kreeg het allemaal voor, voor elkaar. elkaar. Een echte promotie van Het, het was een ongelofelijke man. Uh, in zijn memoriam, ik heb het niet bij me... maar dat lees ik een stukje van voor uh, op de avond... Uh, dat Theo Hilbus, die jaren met hem in dat uh, 1 april genootschap uh, gezeten ja. heeft... He, uh, schrijft hij ook? Die man borrelde, bruiste van ideeën. We hielden af en toe ons hart vast. Van, daar is hij daar is weer. Oh jee, wat <laughs> nu? Er was geen geld. Uh, hoe kunnen we dat financieren? Hoe kunnen we een beetje indemmen, dammen? Maar hij wist altijd weer voor elkaar te krijgen. En dat was bij de W, waar ik dan persoonlijk bij betrokken was, als uh, penningmeester. Nou, ik lag soms met het. He, het zweet uh, onder de oksels in bed, dat ik dacht: hoe moeten we.? En hij wist weer bij diverse sponsors het geld binnen te halen. En nou, het was gewoon een ongelofelijke, ludieke, flamboyante man die bevlogen. Zandvoort op, bevlogen. Ja. <coughs> die zijn, Zandvoort op de kaart heeft gezet. Zijn dat soort dingen nou allemaal verdwenen? Zo Flyerway en dat, uh, dat, alles, dat, dat alles, pre de uh, ja. Joke uh, ja, gebeuren? Ja, ja, die is, denk, uh, ja. Denken jullie daar ook wel eens met weemoed aan terug? Nou ja, zeker natuurlijk, maar dat is het hem. Deze man was zo ludiek, die wist door zijn persoonlijkheid de mensen te enthousiasmeren. Hè, om dat lelijke woord maar even te gebruiken. <laughs> en ja, je moet weer iemand hebben die die begeistering, weer zo'n lelijk woord, uh, heeft bevlogenheid. Dank je Ben, bevlogenheid om, en, en ja, financieel hè, want tegenwoordig, Man, man, man, man, man. Het ja, is... het kost allemaal heel veel geld. Hè? Denk, denk maar aan het carnaval. Er is nog ja. wel een restje carnaval over, het kindercarnaval. Maar hij als prins Doerak de eerste, hè? die eerste carnaval. Prins ja, ja, precies. Ja. Uh, Ook in nog wel wat meer prins Doerak hier in dit dorp, hoor. <laughs> ja, maar hij heeft het En, zo, en he? Een of ander zit volgende week weer naast mij. Ja. En, uh, met steek. Met steek, ja. Steak, met ja. Op dat moment, ik weet nog, toen uh, waren mijn kinderen klein en we uh, zaten in de reddingsbrigade. Dan was er een hele optocht. We verzamelden op de dubbele weg van de Nicolaas Beetslaan. Ja. Of later op de busweg. Hè. En bij die loodsen, daar konden we allemaal opstellen. Stoeten met, met verenigingen die uh, versierde wagens hadden. Daar waren ja. we weken mee bezig om weer een thema te bedenken. Vijf trommelkorpsen. Nou, op. Op. Dus wat dat betreft uh, ja, is er heel veel uh, verdwenen. Hè? Societeit das, Duistergast, ja. daar heeft hij ook het logo. Hè? Dat, dat zit nog nu in de Diagoniehuisstraat. Dus dat, dat laat ik ook even zien. Hè? Want, ja, ik, uh, ik laat ook wat foto's van beelden zien. Maar ik wil natuurlijk ook niet Nel voor de voeten rijden. Want Nel maakt het uh, duidelijker. Want ja. Edo heeft dus een boek gemaakt art joke, noemde hij dat. Ja. Hij heeft dus ook in al zijn beelden een grapje. Hè, dat, dat kan ik dan ook laten zien. Nels zal er al ook over hebben. Maar hij heeft ook precies uh, de schets erbij, uh, het werken aan het beeld, het beeld uiteindelijk, waar het geplaatst is, hoe groot het is, van welke soort steen het gemaakt is. Nou, Com Het is een document. Mm -hmm. Een document. Ja, nou, Martin, uh, Martin uh, Kiever, wat onze archivaris is... die ik dus de tweede avond nadat ik met Olivier uh, gesproken had... en die onmogelijke stapel met dingen... ik dacht, <laughs> waar moeten we beginnen? Uh, die is dus meegegaan om, om te scannen. Hè. Hij ja. scant dan. Ik was aan het zoeken. Olivier was zeer behulpzaam. Hij zei, nou, dit is de stapel van dit en dat is de stapel van dat. En, uh, nou, jongens, ik loop er doorheen. Nou, dat lijkt me niks, lijkt me niks. Oh, dit lijkt me leuk, dit lijkt me wel wat. Uh. Ik zeg, nee, nee, nee, nee... Die stapel wil ik hier, want ik denk, ja... ja ik wil het allemaal een keer gezien ja, hebben. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. En doe je handen uh, laten um, gaan, natuurlijk. Ja, en, en half twaalf... Nou, zijn we niet de deur uitgezet. Zeker niet, want ja. het was zo verschrikkelijk. Het was maar het tijd, was wel tijd om te gaan. Was het echt <laughs> tijd om te ja. Toen durfden we gewoon niet <laughs> uh, lang. Nog een uur. Uh, als je, oh, uren hadden ja. we ja, Dat bedoel ik. Als je nou met zo'n archief bezig bent... Hè, en je bent uren aan, aan, het, aan, het, aan het kijken en aan het zoeken... Wordt dan die stapel die je wilt gaan vertellen... eigenlijk niet in eerste instantie veel te groot? Ja, ja, ja, ja. ja. Je moet schiften. Je, je moet schiften. Kijk, je kan niet meer op zo'n avond dan tussen de 60 en 90 beelden. Ja. Ten eerste gaat het op een gegeven moment vervelen. Want dan denken mensen... Ja, nou, we hebben nou wel genoeg overeden gehoord. Tenminste, ik hoop dat ik enthousiast genoeg kan zijn... om, om de mensen erbij te houden. <coughs> maar aan de andere kant... Uh, 20 beelden achter elkaar heeft geen zin. Uh, 50 Pride jokes achter elkaar heeft geen zin. Dus... Je moet echt, je moet voor jezelf selecteren. Maar je kunt je kan natuurlijk wel een aantal hele leuke uh, filmfragmenten naar boven halen, toch? Ja, die... Uh... Je, je hoeft dat niet te verklappen, maar ik neem aan dat er ook wat filmpjes in zitten. Uh, nou, dat komt uh, Cor. Uh, we, we, we hebben wel, er is door Thijs Okkers uh, een uh, compilatie gemaakt... van uh, uh, Uitreiking van Pride of, Maar ja. die hebben we al, al één of twee keer eerder vertoond. Dus die vertonen we nu niet... Ja. Maar het uh, tweede is dat er een, een opname is van, uh, bij Willem Willeboort Fruikwe, een uitzending. Daar zijn beelden van mm -hmm. en dat wordt na de pauze ook. dat koor in zijn film verwerkt. Ja, nog één vraag. Uh, natuurlijk uh, levert het genootschap Oud-Zandvoort ook de klink af. Ja. Gaat hier ook nog iets uh, mee uh, met de klink gebeuren of is dat een aparte afdeling? Gaat Peter Bluis uh, daarover? Uh, uh, nou, ten eerste is Peter Bruijs de hoofdredacteur. Ja. Maar ten tweede kunnen we altijd dingen inbrengen. Maar ik, mijn uh, ervaring is dat hij al een jaar uh, van tevoren uh, vol zit. Ja. Maar, uh, kijk, Nel pakt nu die beelden op in ja. het, uh, het Zandvoors nieuwsblad. Dus dat is al gewoon ja, een heel uh, eerbetoon. En het frappante is, dat is het laatste wat ik wil zeggen... dat uh, in de film van Thijs Okkersen... Daar komt Marianne Rebel aan het woord. En die heeft het over Edel van Tetrode. En die zegt dat daar... Nou, nooit is die man... Ik heb hem meteen na de film... Want ik was bij de première. Ja. Dat jullie ook. Mm. Uh, gebeld en gezegd... Marjan, dit is het. Laatste film. Nee, <laughs> film. Thijs Okkersen. Hij speelt in de film De Sleutel. Die speelt uh, zondagmiddag ja, in het museum. Dat klopt. Dus daar ga ik naartoe. Want dan heb ik weer iets om mijn verhaal aan te vullen. Oké. Okay. Goed. Omwille van de tijd ja. dank ik je hartelijk uh, okay, voor de komst. Graag gedaan. Zaterdag dus. Uh, nee, nee, vrijdag. vrijdag. Ik moet ik vrijdag. goed zeggen. Vrijdag, vrijdag 6, 6 november. 8 uur. In de, de krocht. krocht. In de krocht. Oké. Okay. Dan kunnen mensen dus terecht bij het uh, genootschapavond in de, ja. In de krocht. Dus. Ja. Aan dit programma, vreugdevolle programma, werkte mee. Ben Zonneveld, dankjewel. Ja, en Jaap Koper. En natuurlijk Don de Grebber als het gaat voor de koffie, de thee en de broodjes. Maar die heb ik niet gezien vandaag. Wel Wordt wel al veel... bezuinigd bij Hotel Hoogland, <laughs> weet het niet. tussen 10 en 12. En uh, natuurlijk de dappere broeders van de techniek. Albert-Jan Vos en David Habig. Uh, volgende week zitten er hier weer een ploeg. Goedemorgen, zantwoord. Dan uh, met uh, mijn persoon en de heer P. Jouwstra. Met en P.F. ik moet wel goed in die initialen zeggen... En dan is het dus, ja precies. En straks uh, veel plezier met de muziek Boulevard en Zandvoort op zaterdag. Dag voor het weekend.